Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Tussen Scheveningen en Katwijk mag weer gezwommen worden. Het negatieve zwemadvies voor de kust van Zuid-Holland is ingetrokken. Dat laat de Omgevingsdienst Midden-Nederland weten. Het advies werd gisteren ingesteld vanwege de aanwezigheid van een rode substantie in het water. Dat bleek vandaag om grote concentraties zeevonk te gaan. Uit de nieuwste metingen, onder meer vanuit de lucht, blijkt dat de alg zich heeft teruggetrokken. De voetbalwedstrijd ADO Den Haag-PSV gaat zaterdag niet door als de aangekondigde politiestakingen doorgaan. Dat heeft de gemeente Den Haag gezegd. Het besluit is genomen in overleg met de politie en het openbaar ministerie. Volgens de gemeente is het onverantwoord om de eredivisiewedstrijd door te laten gaan. De politie heeft aangekondigd te staken tijdens de eerste competitieronde in de eredivisie om de eisen voor een betere cao-kracht bij te zetten. In het noorden van Mali zijn tien militairen gedood bij een aanval in een legerkamp. De aanvallers reden op motoren. Hoe de militairen zijn omgebracht is niet bekendgemaakt. De aanval komt een dag nadat een konvooi van het leger in een hinderlaag was gelopen in het zuiden van Mali. Daarbij kwamen twee militairen om het leven. De afgelopen weken zijn er in Mali vaker aanvallen geweest. De Europese Commissie trekt 6 miljoen euro uit voor ontwikkelingshulp aan Libië... Het geld is bedoeld voor mensen die op de vlucht zijn geslagen vanwege het voortslepende conflict in het land. De EU is niet van plan de mensen uit Libië in de steek te laten na deze burgeroorlog, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Het geld wordt volgens de woordvoerder vooral gebruikt om keukengerij, lakens en matrassen te kopen. Daarnaast worden er humanitaire organisaties in het land geholpen. Het weer veel zon en zeer warm, van 23 tot 28 graden aan de kust tot maximaal 33 graden landinwaarts. Vanavond meer bewolking, vannacht volgen buien, mogelijk met onweer. Morgenmiddag trekken de buien oostwaarts weg, het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk richting Zandvoort, dat merk je op de N200 Haarlem-Zandvoort... tussen industrieterrein Waardenpolder en Bloemendaal, 3 kilometer. En op de N201 Hoofddorp-Zandvoort, bij Zandvoort 5 kilometer. En beide files leveren ongeveer een half uur op onthoud op.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 Let's go. Se marea dolores cuando se quema el cuando se inmala su vela cuando se inmala cuando se marea dolores, dolores cuando se quema el amor ey cuando se inmala su vela cuando se inmala dolores baila baila baila baila baila baila baila me esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Kan cuando se helpen? Wat is cuando se Wat is er cuando se is er mis? Wat is er mis? Wat is er se Wat is er mis? se is er mis? Wat baila baila baila baila baila baila baila Wat is er mis? Wat is Siempre cantaré, pero lo no siempre cantaré. Esta rumba lo Ze mareadoloren, wanneer ze baila, baila, baila, baila, baila, baila.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 De zomer met GFM. Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zomerhit.